Drie uur, Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Donald Trump en first lady Melania hebben de Franse president... Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte verwelkomd voor een staatsbanket. Het is voor Trump de eerste als president. Er zijn zo'n 130 gasten uitgenodigd... onder wie Olympisch kampioenen, Apple-topman Tim Cook... en een aantal mensen met hoge functies in Washington. Macron kwam gisteren in de VS aan voor het staatsbezoek...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 In totaal kwamen vorig jaar 613 mensen om in het verkeer. 13 minder dan een jaar eerder. De linkse oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben fel gereageerd op het nieuws... dat ambtenaren van het ministerie van Financiën zich afvroegen... of de afschaffing van de dividendbelasting wel een goed idee was. Jesse Klaver vraagt zich op Twitter af wat het kabinet bezield heeft... om 1,4 miljard te besteden aan een plan waar de ambtenaren tegen waren...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 Viva Las Vegas van Elvis Presley. Welkom terug bij Focus, het nachtprogramma van de NTR... met boeiende verhalen uit de wetenschap en de geschiedenis. Het is inmiddels iets over drie. Uh, het eerste uur ligt achter ons... maar we hebben natuurlijk nog veel meer op het programma staan de komende uren. Zo vertelt andere tijden regisseur Hein Hofman over de tweedelige serie... die hij maakte over de bergings- en identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht. Hein volgde hun werkzaamheden gedurende twee jaar. En aan het einde van dit uur spreek ik met wakkere wetenschapper Annegeet Veldhuis-Vlug. Zij onderzoekt of FSH, het stimulerend hormoon, het risico op osteoporose en obesitas met, eh, na de menopauze vergroot. Maar nu eerst Charlie Cunningham met Minimum.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 Sinds juli 2016 volgt andere tijden de werkzaamheden van het BIDKL... de Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht. En dat is het kleinste landmachtonderdeel van de Koninklijke Landmacht. 73 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog... liggen er namelijk nog altijd zo'n 4500 vermiste soldaten... op Nederlands grondgebied. En ook zijn er nog zo'n 1100 bemanningsleden... van vliegtuigen die gecrashed zijn, nooit geïdentificeerd. De vier leden van dit team combineren archeologie, antropologie en militaire geschiedenis... om de lichamen te kunnen identificeren. En door moderne methodes als DNA-onderzoek lukt dat ook steeds beter. Andere tijden schetsen in het tweeluik ik wil weten wie je bent... hoe de dienst te werk gaat en volgt de identificatie van één of meerdere militairen. Het zijn twee indrukwekkende afleveringen geworden... en de maker ervan, Hein Hofman, is hier bij mij te gast. Hein, welkom. Um, in het eerste deel uh, zien we meteen al een begraafplaats. Wat, wat is dat voor begraafplaats? Ja, Dat is een, een hele bijzondere begraafplaats. Dat is de begraafplaats IJsselstein. Dat is de Duitse militaire begraafplaats dat is in Limburg. En daar liggen, ja, ik geloof, 31.000 Duitse soldaten begraven... En die zijn in, uh, kijk, in de oorlog zijn er natuurlijk een hoop Duitsers in Nederland omgekomen. Uh, en die werden uh, na de oorlog, uh, ja, die lagen overal in het land begraven. Elk dorp, elke stad hadden wel een aantal liggen. En die zijn na de oorlog zijn die allemaal in de jaren 50 verzameld op één plek in Nederland, IJsselstein. Uh, de grond was daar slecht, de grond kostte niet veel, dus waar kan je het beste 31.000 dode Duitsers begraven? in grond die niet veel kost en die slecht is. Dus dat, daar hebben ze hun laatste rustplaats gekregen. Wa en, waarom moesten ze op één plek liggen? Ja, dat, is, dat vonden ze destijds vonden ze dat handiger. Uh, alle, alle geallieerden liggen eigenlijk uh, worden, worden gewoon verzameld. Uh, de Engelsen, de Amerikanen liggen op Margraten. Uh, Engelsen uh, op meerdere plekken, meen ik. Maar dat, dat is dan gewoon makkelijker. Waarschijnlijk ook gewoon voor, de, voor, voor het zorgen daarvan. En die zijn dus in, in jaren, in vijf, zes jaar, zijn al die, al die Duitsers zijn opgegraven en dus naar IJsselstein um, vervoerd. Maar... Toen ze begonnen... Kijk, er was ontzettend gevochten bijvoorbeeld bij Arnhem en bij de, op de terugtocht. En die Duitsers, ja, als, als je op de terugtocht bent... En je, en je soldaten sterven, sneuvelen... ja, dan heb je geen tijd om ze keurig in een keurig gemarkeerd graf te leggen... met een naamplaatje erop. Hier ligt Hans Friedrich. Nee, dan, dan donderstraal je hem in een hoek, bij wijze van spreken. Of je vindt hem in een uitgebrande tank. En zonder naam... En die, die, die later hebben ze dus geprobeerd uh, om, om, om die jongens te, te, te identificeren. Maar dan blijven, op een gegeven moment waren er nog uh, geloof 12.000 ongeïdentificeerde Duitsers. En die hebben ze in de jaren 50 geprobeerd te identificeren. is niet gelukt. En nu liggen er nog 5.000 ongeïdentificeerde Duitsers van de 31.000. En dat betekent wel dat van die 12.000... we zitten nu op 5.000, dat er 7.000 geïdentificeerd ja, zijn. Ja, in de jaren 50 zijn, hebben ze dus echt nog een, keer, nog een keer gewoon grondig geprobeerd... van zit er niet toevallig nog een naamplaatje in een broekzak? Dan hebben ze niet een brief... Uh, waar, waar je dus wat uit kan halen. Uh, nou, op, op welke manier ze dat ook deden. En nu zijn er nog steeds 5.000 on, ongeïdentificeerde soldaten. Maar af en toe, en dat zie je ook bij de beginshot van deze, van deze eerste reportage. Uh, zie je, de, uh, hebben ze een gevoel van hey, die, die man die daar en daar gevonden is. Dat zou wel eens een piloot kunnen zijn die daar en daar op dat tijdstip is neergestort. Nou dan maken ze dat graf weer open. En dan kijken ze wat er ligt in dat, in dat graf. Nou, dan, en als ze dan bijvoorbeeld twee vliegerschoenen vinden... dan hebben ze een extra indicatie van... Ja, er zou wel eens een piloot geweest kunnen zijn. He, als ze natuurlijk uh, dat niet vinden, ja, dan wordt het weer wat moeilijker. Ja, want en, er zijn dus ook lijsten van mensen die nog niet geïnteresseerd ja, zijn... en ja. die leg je dan naast... Tuurlijk, ja, dus je hebt natuurlijk gewoon, Eigenlijk heb je gewoon een lijsten van... Uh, uh, er zijn er zoveel mensen nog zoek en die kan je natuurlijk vrij goed naast de mensen uh, leggen. Ja, ja inderdaad. Ja. En, en, en, en hoe lang zijn die lijsten met vermisten? Want, want er zijn er dus 5.000 uh, niet geïdentificeerd. Maar... Nou, in Nederland liggen nog 6.000 uh, niet geïdentificeerde militairen. Dat zijn geallieerden en Duitsers. En ook nog 1.500 Nederlanders zijn niet geïdentificeerd. Uh, Nederlanders ook, ja. Ja, het zijn burgers en ook natuurlijk uh, mensen... die uh, voor de arbeidseinsatz naar Duitsland zijn vervoerd... en daar zijn omgekomen... Hun lichamen of hun stoffelijke resten zijn teruggebracht naar Nederland. En die zijn hier begraven, maar die, die, ja, die weten ook niet wie. We weten dat het Nederlanders zijn, of ze weten dat het Nederlanders zijn, maar we weten niet precies wie. Ja. En dat, dat zit ook in een van de. Dat zit in de tweede aflevering: dat er op het ereveld in Loenen. waar 4000 Nederlanders liggen begraven. er zijn nog steeds 100, 103 meen ik, euh, graven waar onbekende Nederlanders liggen en die gaan ze de komende maanden, gaan ze die uh, komende jaren, gaan ze die proberen om die te identificeren. Nemen ze DNA van die stoffelijke resten en die proberen ze. Ja, daar zijn natuurlijk in dat land lopen, zijn nog een hoop nabestaanden die zeggen, misschien ligt Opa daar. En die mensen worden opgeroepen om hun DNA af te geven. Ze kijken of er een DNA match is tussen de mensen die in Kloenen liggen en mensen die nog iemand missen. Ja, je zegt ze. Wie, wie zijn ze? Ja, dat is, de, dat is de, het kleinste landmacht onderdeel van Defensie. Dat is de bergings- en identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht. En die bestaat uit vier personen. Vier? Vier. Ja, er waren de drie. Ze hebben recent iemand bijgekregen, dus ze doen dat met vier man. En dat is een heel klein teampje en die werken vanuit een basis in Soesterberg, waar ze een Laboratorium hebben. Dus het zijn zogenaamd: ja, uh, het zijn exoten, het zijn specialisten. Dat zijn uh, drie mannen en een vrouw. En die, uh, die doen niets anders dan als er ergens in een dijk of ergens in een, in een, in een, in een graf een, een, een skelet met een geweer wordt gevonden... dan worden zij ingeschakeld, want dan moet het wel iemand uit de oorlog zijn. En dan gaat, bij hun gaat, het, hele, gaat het hele gedoe gaat, gaat lopen. Uh, ja, wie, kan, je, kan je ons meenemen hoe dat proces verloopt? Ja, dat is, dat is uh, voor zover ik heb het heb kunnen zien. Uh, dat dan, uh, als, als er een, een, een, een skelet wordt gevonden in een dijk... want er wordt natuurlijk nog regelmatig wordt er een, in, in, in de buurt van Arnhem laat dat als voorbeeld nemen. Daar wordt natuurlijk nog steeds bij bouwwerkzaamheden... of als er een, een weg wordt aangelegd... kunnen er nog wel eens resten gevonden worden. Ja, dan gaan ze daarheen en dan kijken ze eerst... is het een Duitser of een geallieerde militair. En voor, voor, voor wat ik net zei... De, de, de, de Duitse militairen zijn wat moeilijker te identificeren. Die zijn, die zijn gewoon moeilijker te identificeren. Als de geallieerde militairen is... dan is de kans dat die geïdentificeerd worden uh, relatief groot. Waarom dan? Nou, omdat die Duitsers in het laatste deel van de oorlog werden er overal uh, manschappen vandaan gehaald. En ze wisten, ja, hier komen er nog vijftig vandaan... daar komen er honderd vandaan. Het was niet goed georganiseerd. En bij die Engelsen, bij de geallieerden, wist je gewoon... ja, we hadden duizend jongens, nou, die sturen we naar Arnhem. Je wist precies wie dat waren. Dus als er van de duizend nog drie uh, vermist zijn... moet het A, B of C zijn, logisch. Maar van die Duitsers, we weten niet wie er gevochten hebben. Dus, dus het is een veel groter uh, uh, aantal... Waar je uit kan kiezen, eigenlijk. En daarbij is het ook nog zo: de Duitse militairen die hadden plaatjes op, maar er stond geen naam op. Uh, en dan stond een soort referentienummer naar een boek in Berlijn. He, waar we, maar ja, Berlijn is helemaal plat gebombardeerd, dus ja, jeetje, die zijn niet meer te vinden. Nou, de had dat iets beter op orde. Ja, nou, en dus, dan, dus dan wordt er uh, zo iemand gevonden in zo'n dijk. En dan ja. uh, wordt dat kleine teampje erbij gehaald. Ja. Uh, en dan gaan ze het helemaal uitgraven. Ja, graven ze dat keurig uit en vervoeren de stoffelijke resten naar het laboratorium in, uh, in Soesterberg, waar, waar die resten gewoon heel goed geanalyseerd worden. En dan kijken ze dat, uh, ja, wat, wat, uh, hoe, hoe lang is het, hoe lang was iemand? Uh, dan, dan meten ze de, de botten de, van de, de, de dijbenen nemen ze dan, geloof ik, de grote botten. Hoe lang is zo'n dijbeen? Nou, er zijn er weer hand, ingewikkelde uh, uh, rekentabellen voor. Als een dijbeen zo lang is, dan moet de man zo lang geweest zijn. En uh, ja, dus, dus een soldaat is dan 1,80 meter of 1,75 meter. 75. En je vindt nog iets, hij heeft een kunstgebiedje. Nou, dan heb je al twee... Twee onderdelen waar, waarbij je iemand zou kunnen identificeren. Ja, zo, zo ga je dat natuurlijk steeds verder. En misschien heeft hij wel spullen bij zich... Waarin je, waaraan je hem nog iets verder kan identificeren. Nou ja, zo, zo proberen ze dat. Ja. En dat vaak gaat het goed, en soms lukt het niet. Ja. Je noemde ook al DNA. En dat is dan bij Nederlanders wat makkelijker. Uh, misschien omdat je daar nog nabestaanden van hebt... die je makkelijk kan traceren. Of wordt dat ook bij uh, Duitsers uh, en uh, Amerikanen ja. gedaan? Ja, het wordt eigenlijk bij iedereen gedaan. Het is... Uh, uh, wat ik begrepen heb, DNA is uh, het, ja, het, het, bijna 100% kun je zekerheid hebben dan wie het is. Dus als ze, als, ze, als ze het getrechterd hebben en ze hebben één of twee kandidaten. Dan zoeken ze naar nabestaanden in het land van, van oorsprong. En daar gaan ze heen en nemen ze DNA af van, van nabestaanden. En dat laten ze matchen. En uh, ik ben mee, we zijn meegewezen met, uh, met uh, een kandidaat. Uh, ze wilden weten welke kandidaat er bij hun op de tafel lag. En dan wilden ze matchen met een nicht. En daar zijn we naar Engeland toe gegaan en DNA afgenomen. En uiteindelijk blijkt die nicht het niet te zijn... Wat, wat geheel tegen de gedachte in was. Want ze hadden echt verwacht: oh, deze kandidaat die lijkt er zo op. Het moet hem wel zijn. Het moet hem wel zijn. Dan stond er stond een man, man van 1,81 meter. 81. Je ziet ook op foto's dat het een reus is in een groep. Hij moest hem zijn, maar hij was hem niet. Wat natuurlijk ontzettend treurig is voor. Uh, voor de nabestaanden die nog steeds geen duidelijkheid hebben... waar hun neef, oom uh, is gebleven. Ja, dus dan kan hooguit het DNA opgeslagen worden van die nicht... en Excellent. dan uh, weer op een later moment misschien hopelijk ja. de match gemaakt uh, als je, worden. Als je, als je, als je nieuw, nieuwe stoffelijke resten vindt daar in de buurt... dan kan je, hoef je alleen maar DNA af te nemen kijken of, of er een match is, inderdaad. Ja. Dus het is dus nooit voor niks geweest, zeiden ze me. Nee. Hoewel ze wel een beetje teleurgesteld hebben. Ja, hadden. dat kan ik me voorstellen. Ze zijn met z'n vieren een ontzettend klein team... Ja. Uh, hoe lang duurt het proces? Ik bedoel, ja, soms heb je misschien sneller uh, een uitkomst en uh, soms moet je heel ver gaan. Uh, wat kunnen zij met z'n vieren uh, nou ja, voor elkaar krijgen in de jaar tijd? Nou ja, kijk, we, ik, ik heb het team twee jaar gevolgd. De eerste draaidag was uh, in augustus 2016. Toen er op uh, bij, uh, 16 kilometer uit de kust van uh, uit IJsselmeer is een, is een stuk IJsselmeer uh, afgezet. Daar was in de oorlog een vliegtuig neergestort. Dat hebben ze helemaal uitgegraven. Nou, daar zijn de stoffelijke resten uitgekomen. Nou, dat hele proces om die jongens te identificeren. heeft, geloof ik, een jaar geduurd. Ja. Nou, dat is simpel, ja. En soms lukt het niet. Soms gaat het heel snel, soms lukt het niet. Kijk, als je een plaatje vindt. en daar staat een naam op. dan is het binnen tien minuten natuurlijk. Maar dat, dat komt steeds minder voor. Nee, want dat is al eerder dan waarschijnlijk opgelost. Ja, ja precies. Ja. Maar het kan dus heel lang duren. En bij, deze, bij dit vliegtuig. Uh, dat blijkt een Pools vliegtuig te zijn van de RAF. Hè, waar, waar vlogen heel veel Poolse uh, mannen, uh, piloten vlogen in de RAF. En omdat het IJsselmeer in een soort uh, directe lijn naar het roergebied ligt... Hè, zijn er heel veel vliegtuigen boven het, roer, boven het IJsselmeer neergeschoten. Het IJsselmeer wordt wel als het grootste uh, uh, vliegtuigkerkhof ter wereld genoemd. En dus af en toe wordt daar nog een vliegtuig gevonden... die ze moeten bergen omdat het gevaarlijk is. Omdat er bommen bij zijn. omdat ze daar, Dit toestel werd toevallig geborgen... omdat er zandgrind uh, uh, gewonnen moest worden. Anders had het natuurlijk gewoon laten liggen. Ja, Dan kan ik me ook voorstellen dat de methoden nu anders zijn... dan de methoden vroeger, uh, hoe geïdentificeerd werd. Is er een kans dat er daarbij fouten gemaakt zijn? En dat er dus uh, ongeluk verkeerde namen uh, liggen... bij mensen die eigenlijk niet kloppen. Dus dat misschien deze lange man uh, eigenlijk... Uh, nou ja. Uh, in een ander graf lag en een andere naam heeft gekregen. Ja, je moet niks uitsluiten. Maar kijk, deze man ligt natuurlijk gewoon daar op de tafel. Die kan natuurlijk alleen daar op de tafel ja, liggen. Okay, kan maar, maar de identiteit liggen. van die lange die, man, zeg maar... Ja, die... ja dat, dat zou ik, ik eerlijk gezegd niet weten. Ja. Ik, ik, ik, ik kan me nou ook voorstellen... dat ze gaan zo ongelooflijk zorgvuldig en gedegen te werk... Dat ik me niet, dat niet kan voorstellen, eerlijk ja, gezegd. Dus ook niet uh, dat de methode uit de jaren 50 misschien nee. verouderd waren? Of nou, wat je, wat je niet wel werkte. ziet. We zijn dus ook bezig met Nederlanders te identificeren. Um, va vaak. Um, Duitse als de Duitsers een, een, een naam moesten opschrijven en je heette Jansen noem even eventjes wat en het vernedigd wordt dat opgenomen je verbast die naam tot tot Jansons weet ik veel dan dan zullen nabestaanden zeggen ja maar dat is mijn opa niet Jansons want die heet toch Jansen ja en dus dat is een hele eenvoudige um, um, hele eenvoudige fout en uh, dat, dat is natuurlijk vrij makkelijk. Weer recht te, recht te breien. Door gewoon goed in de archieven te kijken. En dat wordt nu wel gedaan allemaal. Ja. Uh, de, de, ze zeggen de hele tijd. De, de leider van het, uh, van het bergse -team, Dat is Geert Jonker. Die zegt. De, de oplossing van heel veel van dit soort problemen. Ligt niet in de botten zelf. Maar het zit in papieren. Het zit in de archieven. Je moet, je moet de archieven in. En dan kan je, uh, kan je vinden, uh, de oplossing vinden. Want die botten. Ja, die, de DNA kan je geven. Maar je moet wel weten waar je moet. Zoeken. Waar is deze jongen omgekomen? Uh, wie zaten er in dat onderdeel? Uh, waarom ligt hij daar? Was hij misschien, moest hij, was hij misschien op een speciale missie? Dat ze, weet je, dus uh, je, je door, door meer te weten, door meer kennis te krijgen uit archieven, trecht hij er steeds meer en, en, en beperk je het aantal kandidaten. Ja. Dus de oplossing zit in het papier. Wat, uh, wat betekent dit uh, voor dat kleine team om te doen? Wat, uh, ja. Ze vinden het een ereschuld. Een erenschuld. Ja ik heb, ik vond het buitengewoon, ze behandelen het echt als, als mensen. Ze zegt ook heel, een van de leden, Els Schildmans, die zegt heel nadrukkelijk ook, ja, op dit moment, zegt ze, werkt ze aan een skelet, zegt ze, op dit moment is het een skelet. Maar, Naarmate ik meer van deze man weet en naarmate de, we dichter bij de oplossing komen. En op een gegeven moment zie, krijg, krijg ik van een familie krijg ik een foto van die jongen. En dan begint het gewoon weer een mens te weten te worden. En ze zegt, ja, ik, ik wil gewoon van elk skelet dat ik wil, wil ik, ik wil weten wie je bent, zegt ze letelijk. Daarom heb ik die uitzendingen ook zo genoemd. Ik wil weten wie je bent. Ja. En ze zegt erachter, want je ligt hier al te lang en je moet eigenlijk teruggegeven worden aan de mensen die ooit van je hebben gehouden. Hoewel die natuurlijk uh, over het algemeen al overleden zijn, maar dus altijd wel een, een, een, een, een achterneef of een achternicht die zich het lot van, zo, van haar oudoom oom aantrekt. En dat, dat, dat viel me op. We zijn bij een begrafenis geweest van een, van een uh, uh, van de, van de Polen die in het IJsselmeer zijn gevonden. En daar, daar, daar zien we de zoon van een van die piloten, meneer Sogarski... die is op 28 augustus 1939 geboren. Polen wordt 1 september 1939 aangevallen. Dus die man was drie dagen oud toen Polen werd aangevallen. Dus hij heeft zijn vader één keer gezien. Zijn vader is één keer bij hem in het ziekenhuis geweest. En hij vlucht naar Engeland toe... En die man vindt dus, die man is nu, het is hij, tachtig... en die, die, die staat maar een paar maanden geleden bij het graf van zijn vader. Die heeft zijn vader twee keer gezien. Eén keer als baby en één keer dood. En je denkt, nou, die man is opgegroeid zonder vader. Nou ja, get over it. Dat is nog eenmaal zo. He? Maar je ziet wat een ontzettende emotie dat bij die, deze man um, uh, te, teweeg brengt. Je, je, je, je ziet gewoon, die man is volstrekt geëmotioneerd daardoor. Die, die, die zegt letterlijk, voor mij is de Tweede Wereldoorlog nu afgelopen. En ik, ik vraag hem, wat zou, je, wat zou je je vader willen zeggen? En hij zegt, ik hou van je papa. Nou, als, als je dat zegt, een man van tachtig, die zijn vader had, ja, hou het dan maar eens droog. Ja. Dat vond ik wel behoorlijk. Dat gaf zo voor mij zo aan jeetje, deze gasten, deze, de, de, dit team doet goed werk. Yeah. Wat, wat, ze, brengen, letterlijk, ze brengen mensen terug bij hun familie. Nou, dat is het allerbelangrijkste. Ze zeggen zelf, mensen hebben recht op een graf. Mensen hebben recht, recht op dat ze uh, een plaats uh, hebben... waar ze herdacht kunnen worden. In het geval van de geallieerden is het natuurlijk nog meer... Uh, die zijn uitgezonden... Uh, door, door het leger om te vechten in Nederland en dat, dat, ik denk dat daar de ereschuld van de, van het, van het, van de uh, BITKL komt zij hebben gevochten voor onze vrijheid het dat, dat enige wat wij dan kunnen doen is proberen ze thuis te brengen ja, en het, het, het verhaal wat je net schetst van de man van tachtig... die zijn vader dus ja. eindelijk kan begraven... dat zit in het tweede deel, hè? Het zit in het tweede deel, ja. Dat is het einde van het tweede deel. En dat is, ja, je, je volgt hoe... Het tweede deel, het is eigenlijk heel simpel Op De, de eerste deel um, um, volgen we de, de, de soldaat die op tafel ligt... en die we eigenlijk niet kunnen identificeren. En de tweede deel is... Het, het vliegtuig waar, we, waar, we, waar ze wisten dat er resten in moesten liggen. Ja, Zo'n vliegtuig heeft een vliegtuigbemanning. En toen hij neerkwam op het IJsselmeer zijn er vier man uitgeslingerd. Nou, als er vier man ze worden uitgeslingerd en die worden gevonden... en die spoelen aan, weet je dat er logischerwijs... twee man nog in het vliegtuig moeten zitten. Dus toen hebben ze ook gezocht naar de resten van twee... Uh, piloten. Dus de eerste is, is degene die het niet is. En de tweede aflevering is die, iemand die ze wel identificeren. Wat voor hun natuurlijk uh, fantastisch is. Ja. En dan kan ik me voorstellen dat uh, uh, dit is een, een klein clubje... wat zich echt met de Tweede Wereldoorlog uh, bezighoudt. Uh, dat er uh, nou ja, ook nog groepen zijn die... Bijvoorbeeld als er nu rampen gebeuren. Uh, identific aan identificatie doen. Of ja. re bij recentere oorlogen. Ja, maar, maar ik geloof niet dat zij daarvoor in, uh, in, in worden geschakeld. Ik heb, kijk, Als er, als er een, iemand loopt met een metaaldetector. Die, die stuit op een lijk. Dan wordt eerst de politie uh, gewaarschuwd. En de politie zegt. Ja, hallo. Dit lijk is, heeft een geweer. En een uh, Duitse helm op. Ja, die is echt van jullie. En ja. dan gaan zij er gaan. Kijk, als hij zijn zwemvliezen nog aan heeft. Of ze schaatsen. Dan, dan hoeven zij. Dan doen wij het. Dan doen wij het. <laughs> precies. Maar dat is... Uh, Nee, die, die afbaking is heel, heel duidelijk. Ja, maar, maar voor andere oorlogen later, waar Nederlanders bij betrokken zijn geweest? Ja, geen idee. Nee, ja, kijk. Zij ja, dus, dus, uh, ja. zijn ze natuurlijk wel, uh, Indonesië doen ze yeah. ook, dat, daar zijn ze ook bij betrokken. Oké. Okay. Uh, uh, alle Nederlandse uh, uh, overledenen in het buitenland, die doen ze allemaal. Ze zijn recentelijk ook, toen, uh, toen die schepen uh, in, voor de kust van Indonesië waren geruimd, weet uh -huh. je misschien nog wel, toen waren de botten gevonden en dat bleek uit, uiteindelijk bleek het slachtafval te zijn, maar toen zijn zij erheen gegaan om te kijken of het botten waren van, van, van, van van die Nederlandse uh, uh, schepen die in de Javazee gezonken zijn. Ja. Maar dus dat doen ze ook. Nou ja, daarom. Maar, dus dat is echt enorm. Ik dacht dat enorm. ze met z'n vieren al... Uh, ja. Ja. Alleen al Tweede Wereldoorlog in Nederland doen. Dat is al een flinke klus. Ja, precies. Maar het is dus nog veel groter. Het is veel meer. Maar ja, maar je hebt natuurlijk. Ja, het is niet zo dat er, dat er, dat er per jaar 300 nee. uh, skeletten boven, boven komen. Het is natuurlijk. Uh, er zijn, uh, het wordt steeds minder. Het zijn er 1, 2, 3. Heb ik begrepen. Hoewel het kan ook wel zo. Er werd gezegd van. Nu de economie weer aantrekt. Wordt er op meer plekken gegraven. Wordt ja. er weer plekken gebouwd. Dus de kans dat zij het weer drukker krijgen is weer groter. Ja. Dus, uh, maar het is, het is een klein onderwerp. Deel. en de de, de, de, de de sterkte fluctueert heb ik begrepen van nou, een stuk of 50 in de jaren 50 tot drie in de jaren 70 tot vier nu ja en dat nou, dat klopt komt ook ze zeggen van, ja het is, het is het is het is 73 jaar na de oorlog willen we bijvoorbeeld die 100 mensen die onbekende Nederlanders die op het ereveld in Loenen liggen willen we die identificeren Dan moeten we wel snel zijn want kinderen ja, de tijd dringt, om het maar zo te zeggen. Dus we moeten wel nu die mensen doen. Maar ze gaan ermee door. Ook al is er niemand meer die ze heeft gekend. Hoe ben jij met dit onderwerp in aanraking gekomen? Bij andere tijden... Speelt het eigenlijk al een tijdje van dat, dat we ja, wij zijn, wij leven het, wij, wij werken natuurlijk heel vaak in met de geschiedenis. Uh, ja, het, het, het, het is zo'n onderwerp wat natuurlijk wel aantrekt en wat fascineert. Uh, het is het spuren uh, uh, en dat dat en toen we er twee jaar geleden daarmee in Arnhem kwamen... toen hebben we ja, veel met deze, dit, dit team gepraat... van mogen we jullie volgen uh, op een aantal punten. Het lastige is natuurlijk dat je nooit weet... wanneer ze iemand in een dijk vinden. En de, helaas in de periode dat, zij, dat wij gedraaid hebben... hebben, ze, hebben, we, niemand, zijn we, hebben we niet um, met, met blinde paniek, met gillende sirenes... hebben we niet hoeven uitrukken um, naar Arnhem... omdat er iemand wordt, uh, gevonden werd. Maar we hebben natuurlijk wel in het IJsselmeer toen gefilmd. En dat was het ja. eigenlijk voor ons het startpunt. Ja, al is het natuurlijk ook misschien wel mooi voor het verhaal dat, er, dat het in één geval niet lukt en in een ander geval wel. Ja, dat is de realiteit. Het zou, ja, precies. Dat, dat, dat is, ja, kijk, geallieerden, zeggen ze, die worden over het algemeen wel geïdentificeerd. Dus het is voor hun ook heel teleurstellend dat die niet geïdentificeerd wordt. Duitsers worden wat minder niet geïdentificeerd. Ja, dat is, dat is jammer. Maar we, zijn, um, we, we hebben een, een, een, een Nederlandse jongen uh, herbegraven. En die, die, die heeft daar een paar jaar uh, gelegen in, in Soesterberg. Die heeft daar een paar jaar op de tafel gelegen. Die hebben ze onderzocht. En die hebben ze niet kunnen identificeren. Die, die wordt dan met eer begraven op, op Ereveld Loenen. En dan zegt de geestelijk verzorger, zegt, we weten niet wie je bent... maar de zoektocht naar jouw identiteit gaat er wel gewoon door... Uh, het, het is, ze gaan gewoon door. Het zijn allemaal, zoals gezegd, gezegd hebben... Er zijn honderden dossiers. En, en, en door, door te lezen, dingen te combineren... komt er soms een fractie informatie vrij. En dan zeggen ze... Maar dat is... Oh, dat is die. Ja. Yeah. Dat is... Ik, sorry, ik weet het dossiersnummer niet. Maar dat is die. Dat, dat kan niet anders. Ja. En, en zo gaat dat uh, dus ze hebben een enorm geheugen voor de mensen ja. die ze al onderzocht hebben wat niet opgelost is en, ja precies, ja. En er wordt wel gezegd er is er eentje, de, de, de Geert, de Geert Jonker de baas van dat clubje die zegt, uh, ja ik heb er eentje die, die ik nog niet heb geïdentificeerd En ik zei, dan word ik af en toe nog wel zwetend van s nachts van wakker want dan denk ik, jeetje, waarom lukt het me niet ja. Weet je, dat geeft ook wel aan hoe, hoe bezeten ze zijn um, om, om, om, om, om in dit onderdeel te werken je moet natuurlijk ook, ja het is wel, je moet er ook wel zin in hebben om dag en nacht daar mee in het laboratorium te zitten. Ze zijn echt uh, ja, forensisch onderzoekers in dienst van defensie. Ja, is... Nog even, wat is hun achtergrond? Uh, ze zijn allemaal gewoon als uh, militairen begonnen. Um, ook op missie geweest naar Afghanistan uh, enzovoort, naar Bosnië enzovoort enzovoort. Maar... Op een gegeven moment horen ze dan via via dat er een functie vrijkomt. En dan zeggen, ja, dit is het voor mij. Dit wil ik graag doen. En dan zetten ze alles op alles dat ze daar terechtkomen. En dan krijgen ze ook alle mogelijkheden, heb ik begrepen, om een osteoarcheologisch. Uh, uh, nou ja, een bottenarcheoloog te, doen. Een bottenarcheoloog, ja, bottenarcheoloog ja. te worden. Uh, iemand anders weet weer alles van de tanden. Iemand anders weet weer heel veel daarvan. Ze hebben allemaal hun eigen specialiteit. Eentje vindt het fantastisch om met de Duitse resten te werken. Hij zegt, ja, kijk het maakt mij geen donder uit, zegt hij, of iemand fout was, of dat hij goed was. Daar gaat het niet om. Iedereen is iemands vader, iedereen is iemands broer en het verdriet toen, toen deze mensen om het leven kwamen, is er niet minder om. Dus, iedereen dus, heeft recht op een naam. Iedereen heeft recht op een naam. Iedereen heeft recht op een begrafenis en uh, dat proberen ze ja, zo zorgvuldig mogelijk te doen. Yeah. Dankjewel, uh, Hein Hofman. Aanstaande zaterdag is het eerste deel te zien van het tweeluik... Ik wil weten wie je bent om 20 over 9 op NPO 2. En dan gaan we nu luisteren naar een nummer dat luitenant Geert Jonker... van dat BIDKL vaak draait wanneer hij met zijn team op missie gaat. Gewoon om iedereen even een beetje te klieren. Het zijn de Leningrad Cowboys met Where's the Moon. En anders dan u thuis misschien vermoedt, hebben we hier te maken met een dertienkoppige Finse band. TO Radio 1 Thursday and Friday and Saturday, we chilled on Sunday. I met this guy on Monday. Took her for a drink on Tuesday. We were making love by Wednesday. And on Thursday and Friday and Saturday, we chilled on Sunday. Nine. was what's time? Cause I be getting mine, and she was looking fine. It's talkers she told me she loved to unfold me all night long.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 Nu tijd voor ons wekelijkse belletje naar het buitenland, waar hard gewerkt wordt aan het verleggen van de grenzen van onze kennis. Terwijl het grootste deel van Nederland rustig ligt te slapen. U begrijpt het al, het is tijd voor de rubriek. De wakkere wetenschapper. En ik bel deze keer met anne Geet Veldhuis-Vlug. Zij onderzocht in Maine in de Verenigde Staten... of FSH, het stimulerend hormoon... het risico op osteoporose en obesitas na de menopauze vergroot. En ze is inmiddels weer terug in Nederland. Maar speciaal voor ons, toch wakker. Goedemorgen. Goedemorgen, inderdaad. Ja. Ik ben helemaal wakker. Dank je wel. Je bent uh, met een beurs naar Maine gegaan, naar de Verenigde Staten. Ja. Waarom? Waarom ben je daarheen gegaan? Ik ben naar mee gegaan omdat daar een uh, groot lab zit. Wat helemaal gespecialiseerd is eigenlijk in botonderzoek. En dan specifiek in het onderzoek van het vet in het bot, het demervet. Ja. En dat is eigenlijk een nieuw, uh, ja, nieuw onderwerp binnen de botwereld, om het zo te zeggen. Ja, uh, ja en waar, daar, dat lab is daar helemaal in gespecialiseerd en wereldberoemd. Dus dat was een hele mooie kans om daar naartoe te gaan. En, uh, en hoe heb je het gehad daar? Ja, geweldig. Het was hartstikke mooi. Um, het was heel leuk om daar... wetenschappelijk gezien was het enorm interessant. Want ja, als je daar zit met zoveel mensen die allemaal dat onderzoek doen... en ook heel veel contact hebben in de hele wereld eigenlijk... Nou, dan uh, heb je een hartstikke mooie onderzoeksomgeving. Uh, maar ook het leven in Meen was uh, hartstikke leuk. En ik zat daar lekker in de zomer. Um, dus dat was uh, hartstikke fijn om daar te zijn. Ja, yeah. En uh, ja, je gaat naar Maine, je gaat daar botonderzoek doen. Um, dat heeft een hele goed, goede reputatie op uh, dat gebied. W wat ja. wilde je precies gaan onderzoeken? Nou, waar ik eigenlijk naar kijk is uh, de invloed van dat demergvet op het bot. Tenminste, dat is de gedachte dat dat demergvet iets doet met je botcellen. En we denken eigenlijk dat dat zowel positief als negatief kan zijn... maar dat weten we nog niet zeker. Ja. Um, en waar ik en, en speciaal een in terug, uh, Waarom hebben wij ja. vet in ons botten? Ja, dat is een goede vraag. Um, vroeger dachten we altijd dat dat vet een soort van opvulling was. Um, maar tegenwoordig denken we dat dat vet ook wat doet. En je hebt natuurlijk op meer plekken vetten in je lichaam. Uh, daar is het bijvoorbeeld een energievoorraad. Dus dat zou een van de redenen kunnen zijn... dat het een soort energievoorraad is voor je bot... maar ook voor je bemerg zelf. En maakt de bemerg bloedcellen. Dus ook daar uh, wordt naar gekeken. Um, maar ook in de rest van je lichaam, als je te veel vet hebt... mensen die je overgewicht hebben, kunnen daar ook ziek van worden... Dus dat kan ook nog zo zijn dat dat vet helemaal niet goed is... en dat dat juist ontsteking maakt... en eigenlijk heel slecht is voor je bot en ook voor je beenmerg. Uh, dus dat zijn eigenlijk precies de vragen waar we nu mee bezig zijn. Van, wat doet dat vet nou eigenlijk? Ja, en hoe pak je dat onderzoek aan? Nou wat ik gedaan heb is dat ik uh, vooral geïnteresseerd ben in mensen. Uh, dat lab dat daar zit, dat doet heel veel onderzoek in muizen. Uh, daar kan je heel veel dingen doen om dat BMR-vet te bekijken, maar in mensen is dat veel ingewikkelder. Uh, een van de dingen die je kan doen is MRI scans maken, want daar kan je dat vet meten. Mm -hmm. uh, en ik heb gekeken naar uh, grote groepen mensen waar die MRI scans gemaakt zijn en daar heb ik hun hormonen gemeten. Wat je al zei, ik kijk dan naar de overgang. En je ziet de overgang bij vrouwen, dat geeft hele grote verandering in je hormonen. En ik heb eigenlijk gekeken van als die hormonen nou veranderen, is dat dan is daar dan een relatie met dat bemerget? Ja, want en dat want heb ik onderzocht. Dat is een groep. En omdat dat zo verandert, is dat interessant om te kijken voor jou als wetenschapper. Om dan voor en na te kijken. En dan ook omdat die hormonen veranderen? Ja, nou dat zou helemaal mooi zijn als je mensen zou kunnen volgen in hun leven. En al ja. voor en na de overgang. Maar die studies die zijn er nog niet op dit moment. Uh, eigenlijk wat we nu hebben zijn mensen waar je gewoon een grote groep kijkt. En dan, uh, dat noem je dan cross-sectioneel. Dus je kijkt in één groep. En dan kijk je van bij iedereen is er nou een verschil tussen mensen met een hoog en een laag hormoon. Zo te zeggen. Hebben die dan ook een ander soort of een andere hoeveelheid b ja. Dus dat hebben we op dit moment gedaan. En dan zien we inderdaad als vrouwen meer FSH hebben. En dat is dus het hormoon wat na de overgang heel erg omhoog gaat. Uh, dan hebben ze ook meer bemergvet. Oké. Okay. En wat kan je daaruit zeggen? Over zeggen of wat kan je nou, daar verder. Wat je mee? dan doet. Ja, dat is een hele goede vraag. Statistisch gezien kijk je dan natuurlijk ook van... ja, komt dat dan niet door wat anders? Want dat is altijd het moeilijke met uh, groepen waarin je naar kijkt. Van, ja, is er niet toevallig een andere verklaring voor? Nou, daar probeer je dan uh, rekening mee te houden... door nog allerlei andere dingen te meten en die in je analyse te betrekken. Nou, en dat was het niet het geval, dus het lijkt erop dat dat FSH inderdaad zelfstandig... Uh, belangrijk zou kunnen zijn voor je BEMAR-vet. En wat je eigenlijk daarna wil doen, is inderdaad een vervolgonderzoek... waarbij je dan bijvoorbeeld vrouwen volgt en dan kijkt... als je FSH omhoog gaat na de overgang... of als je met medicijnen dat FSH zou kunnen verlagen... zie je dan ook een verandering in dat BEMAR-vet. En dat zijn de precies de studies die ik nu graag zou willen gaan doen. Oké, okay. en dan wil je ook kijken uh, welke andere hormonen daar uh, van invloed op zijn... Of niet? Ja, ondertussen, ja, eerder onderzoek wat ik heb gedaan, heb ik wel met een, een, een ja dat noemen dan een interventie, maar waarbij je vrouwen hormonen geeft, heb ik al gezien dat als je vrouwen oestrogeen geeft na de overgang, en oestrogeen is het vrouwelijk hormoon dat na de overgang juist heel erg laag wordt. Als je dat doet, zie je inderdaad een hele grote verandering in je beenmarkt. Okay. Dus voor uistrogeen weten we al dat dat zo is. Alleen het lastige is, na de overgang bij vrouwen... zie je dat dat uistrogeen heel erg omlaag gaat... maar dat dat FSH heel erg omhoog gaat. Dus de vraag is altijd een beetje... kijk je nou naar een effect van dat FSH of naar dat uistrogeen... omdat ze heel erg ja, aan elkaar gekoppeld zijn in mensen. Ja. En dan is het dus moeilijk om te kijken naar die effecten los van elkaar. Nou, heb je vrouwen onderzocht... Um... Ja. Zien we dit ook nog bij mannen als ze ouder worden? Of? Nou, dat is ook een goede vraag. Ik heb ook naar mannen gekeken. Bij mannen is het hormonaal wel heel anders dan bij vrouwen. Want mannen hebben, niet, uh, hebben geen eierstokken. Dus die maken niet op die manier oestrogeen aan. Maar ze hebben wel degelijk uistrogeen. En dat maken ze in hun vetweefsel. Um, dus bij mannen zie je dat ze eigenlijk als ze ouder worden... dat ze veel meer uistrogeen hebben dan vrouwen juist dat het altijd wel het vrouwelijk hormoon wordt genoemd. Dus dat is ook al heel grappig om te zien. Als je dan zo'n studie doet, je denkt... oh ja, dat is eigenlijk heel anders dan we normaal gesproken denken. Um, maar bij mannen is die uh, verandering hormonaal... heel veel langzamer dan bij vrouwen. Die hebben niet zo'n moment zoals de overgang... waar het in één keer enorm verandert. Dus bij mannen zie je ook veranderingen in hun hormonen... dus hun FSH en hun oestrogeen. Maar dat gaat veel geleidelijker. En daar zie je niet in die grote groepen... zo'n duidelijke relatie met dat b -merfet. Het ja. grappige is dat je uit een eerder onderzoek zagen dan wel een relatie met geen bij mannen. Dus dat is nog even een vraag hoe dat nou precies zit, mannen. Het duizelt me nu al met de hormonen. <laughs> uh, ja, zijn dat b vet. waar is dat dan? Uh, je zei al dat het onduidelijk is waar dat nou goed en slecht voor is. Um, maar bij vrouwen in de overgang, die hebben daarna daar vooral last van? Nou, we zien ook dat als je kijkt naar uh, groepen mensen, dat als mensen botontkalking hebben, dat ze dan ook meer bemergvet hebben. Oké, okay, dus we willen natuurlijk die geen botontkalking. Dus denken we dat het niet goed is. Nee. Precies, dat willen we niet. Dus om die reden denken we dat dat b ook slecht kan zijn voor je bot. Oké. Okay. Um, maar dat weten we dus nog niet helemaal precies hoe dat nou werkt. En dat is een beetje de vraag wat dat lab ook vooral doet. Die kijkt echt in proefdiermodellen van. Kunnen we uitzoeken wat voor stofjes dat bemergvet precies maakt? Kunnen we kijken wat voor cellen dat precies zijn en waarom ze dan uh, slecht zouden kunnen zijn voor je bot? Ja. En, en dus wat is dan de relatie met vraag. obesitas? Nou, dat is ook. Um, dat is interessant, omdat we daar. Ja, dat zijn ook vetcellen. Mensen met obesitas die krijgen veel meer vet, alleen niet. Per se in hun B-merg. We zien dat ze daar ook wat meer vet hebben. Um, en mensen met obesitas hebben ook wat vaker botomkalking. En na de overgang krijg je behalve meer vet in je B-merg, krijg je ook gewoon meer vet. Want veel vrouwen na de overgang komen wat aan. Ja, dus die hebben en echt uh, het, een enorm uh, probleem. Die worden aan alle kanten <laughs> aangevallen. Ja, nou, inderdaad. En ik weet ook wel uit mijn onderzoeken dat uh, vrouwen na de overgang dat ook helemaal niet leuk vinden. Nee. En daar erg veel last van hebben. Hoewel het niet altijd even serieus nog wordt genomen door alle uh, ja, mensen om uh, vrouwen in de overgang heen. En ook niet door alle medische uh, professionals, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat dat zeker een punt is waar uh, wat meer onderzoek heel goed voor zou zijn. En uh, wat ook wel wat meer aandacht mag krijgen. Dus wat dat betreft ben ik het daar helemaal mee eens dat het niet echt een leuke periode is uh, in het leven van de vrouwen, de overgang. En dat het goed is als daar wat meer. Uh, aan gedaan zou kunnen worden. Kom jij ook in aanraking uh, met vrouwen die daar last van hebben? Als in, uh, nee, je bent, nu, je bent tot opleiding, uh, in opleiding tot internist. Uh, is dat jouw doelgroep? Nou, het is zeker zo dat uh, vrouwen met problemen... rond de overgang verwezen worden naar internist. En speciaal omdat ik dan bijna internist-endocrinoloog ben. Dus dan specialiseer ik me ook in hormoonziektes... En daar krijgen we zeker ook uh, vrouwen op ons spreekuur die last hebben van de overgang. En dat kan op allerlei vlakken zijn. Vrouwen kunnen natuurlijk opvliegers hebben, dat is heel bekend. En daar kan je ook proberen met hormonale behandelingen wat aan te doen. Um, en het is zeker zo dat ik die vrouwen ook zie op mijn spreekuur. En dat ik dan zeker hoor hoe vervelend dat is. En hoeveel uh, ja, last je daarvan kan hebben. Ja. Uh, dus het is zeker ook een doelgroep van mij, uh, gewoon professioneel gezien in mijn... Uh, ja, in mijn bestaan als arts. Ja, nou, dat lijkt me een zeker. mooie combinatie... als je daar dan onderzoek naar doet... dat ja, je dan ook zeker. de patiënten in de praktijk uh, ziet. Ja, dat is zeker het leuke van de combinatie... van werken als zowel dokter als onderzoeker. Ja. Dat je direct ziet waar je het voor doet. En dat is hartstikke leuk. Ik kan me voorstellen dat die patiënten ook zeggen... ja wat doen we hier nou aan en tegen? Uh, wat zou je dan uh, tegen ze zeggen? Nou, dan zeg ik dat we zeker onderzoek daarnaar doen. Uh, omdat... Ja, mensen zich wel bewust zijn dat het een uh, probleem is. En dat het eigenlijk de helft van de wereldbevolking aangaat. Ik bedoel, elke vrouw komt in de overgang, vroeg of laat. Uh, en die heeft daar uh, kan daar problemen door krijgen. Uh, dus het is gewoon een heel belangrijk onderwerp, vind ik. Ja. Uh, dus daar gebeurt zeker veel onderzoek naar. En um, zijn er nog aanwijzingen gevonden bij die muizen uh, waarvan je zegt. hé, hey, dat is misschien veelbelovend om nog ook bij mensen te testen, maar dan niet met dezelfde methode natuurlijk. Uh, zeker, want wat ze hebben gedaan bij muizen is dat ze een, een behandeling hebben gegeven met uh, antilichamen. Dat is eigenlijk een soort nieuw idee, dat je met antilichamen die normaal gesproken door je lichaam gemaakt worden, bijvoorbeeld als je ziek bent door een infectie of zo, dat je die ook kan maken tegen andere stofjes in je lichaam, zoals hormonen. En dat je daarmee hormonen kan verlagen of verhogen. In het geval van FSH hebben ze bij muizen dus een behandeling gegeven die... FSH uh, verlaagd en dan zagen ze dus heel veel effect in die muizen... dat die veel beter bot kregen en veel minder vet. Dus ja. dat leek eigenlijk heel veelbelovend. Dus als je dit soort antilichamen voor FSH ook bij mensen zou kunnen gebruiken als behandeling... zou je daarmee misschien wel botontkoking en uh, overgewicht na de overgang heel goed kunnen voorkomen. En dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. Ja, en, en dus je, je ziet geen uh, ze... uh, bijwerkingen daarvan... Uh vanuit nou, jouw kennis dat over is, uh, het hormoon? Nou, dat is natuurlijk heel belangrijk... want dat kan nog wel eens uh, de behandeling belemmeren. Uh, in die muizen zaagt dat in ieder geval niet. Um, en in mensen denk ik dat het ook heel goed zou kunnen... dat je dat niet ziet. Omdat FSH uh, waarschijnlijk niet heel veel andere functies heeft in het lichaam... omdat het ook pas na de overgang zo hoog wordt. Dus het kan best zijn dat dat een behandeling is... waar mensen niet veel bijwerkingen van zouden kunnen hebben. Maar... Weten we weten ook uit eerdere onderzoeken dat dat soms hele onverwachte dingen kan opleveren. Dus ik denk dat het wel altijd heel belangrijk is dat je dat heel goed test in onderzoek voordat je dat zomaar als behandeling gaat geven. Ja, ik dat, denk dat het is zeker je, ja, zo dat we daar nog verder naar moeten kijken. Ja, je patiënten voorlopig misschien nog uh, kan zeggen... Uh, we werken eraan yeah. en uh, er moet nog Precies. veel onderzoek uh, gedaan er worden. is het he? nog niet. Ja, maar ja, het begin is, is in ieder geval uh, ja. gemaakt. Uh, dankjewel dat je, dat je kort toe wilde lichten uh, wat je allemaal onderzocht hebt in Maine. Uh, ja. En ik wil je heel nou, veel succes wensen met, uh, met het verdere onderzoek. Dankjewel. dankjewel. Oké. Okay. Mm. It's just like a wheel When you bend it You can't mend it And my love for you Is like a sinking ship My heart is on that ship Out in mid-ocean They say that death Is a tragedy comes once and then it's over but my one only wish is for that deep dark abyss for what's the use of living with no true love and it's all That can break a human It's on oh. Hard like a wheel van de Course. Straks een documentaire over de wereldwijde hommelhandel. Ja, dat hoort u goed. Die op het punt staat een ware ecologische ramp te veroorzaken in Zuid-Amerika. En we nemen u mee naar 1997. Op 26 maart van dat jaar werden in een villa in de buurt van San Diego... namelijk de lichamen aangetroffen van 39 leden van de Heaven's Gate sect. Een ufo zou ze oppikken... Maar die is dus nooit opkomende opkomen dagen. Dat na het nieuws. Blijf dus vooral luisteren. En val je er misschien toch in slaap, dan is dat geen probleem. Want de gesprekken van vannacht en afgelopen weken zijn terug te luisteren op npradio1.nl radio focus.